10 uur, Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. Staatssecretaris Mansveld voelt er niets voor... om het beheer van de treinstations van de Nederlandse spoorwegen... over te dragen aan spoorbeheerder ProRail... zei ze tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Volgens D66 moet de NS zich alleen maar bezighouden... met het vervoer van reizigers. En heeft NS nu onterecht voordeel ten opzichte van andere vervoerders... die zelf geen station hebben. Maar volgens de staatssecretaris betekent de overdracht van een stations... het ontnemen van eigendom... Daar kunnen we niet eenzijdig over beslissen, zei ze. Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt een onderzoek in tegen Google. Het privacybeleid van het internetbedrijf is mogelijk in strijd met de Nederlandse wet. Het CBP en andere Europese waakhonden eisten vorig jaar... dat Google zijn privacybeleid zou aanpassen. Gebruikers moesten betere informatie krijgen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt... en kunnen ingrijpen als Google dingen doet die de gebruiker niet wil. Dat is onvoldoende gebeurd, vindt het CBP... Die onderzoekt daarom met instanties uit andere landen of er wetten worden overtreden. De meeste inwoners van Rotterdam en omgeving willen geen nieuw Feyenoordstadion. 60% wil dat de verouderde Kuip wordt gerenoveerd. Bij Feyenoord supporters is het meer dan 80% voor renovatie. Blijkt het onderzoek van RTV Rijnmond in een vandaag. Volgens veel ondervraagden moet De Kuip gerenoveerd worden omdat het een symbool is van Rotterdam. Feyenoord en de stadiondirectie presenteren morgen een uitgebreid plan voor nieuwbouw. De oudste man van Nederland is overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Het is Thiert Epema. Hij stierf maandag in een verzorgingshuis in Oudorp. Epema was 106 jaar oud. voorgangers voorganger stierf twee weken geleden. Wie de nieuwe oudste man is, is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht helder, lichte vorst. Morgen overdag eerst vol op zon, later wat bewolking, maar wel droog. Middagtemperatuur dan rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond, we zijn al even bezig met Langs de Lijn. Sinds half negen vanwege twee fantastische kwartfinales in de Champions League. Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Bas Tegelen. Een mooi en uh, interessant gevecht dat al een uur duurt... en waarin Messi de enige is die scoorde. Het staat 0-1 in Parijs. Messi inmiddels geblesseerd naar de kant, vervangen door Fabregas. Dat heeft ervoor gezorgd dat Barcelona het wel probeert op een wat andere manier te doen... omdat het eindstation er een beetje verdwenen is. Maar vooral zal Paris Saint-Germain zich uh, moeten bezinnen op een wijze om Barcelona te bestrijden. Nu balverlies van Barcelona op het middenveld. Dan kan Ibrahimovic weg, maar die verslikt zich dan heel makkelijk trouwens in Mascherano. En de andere wedstrijd is Bayern München tegen Juventus. Wanneer maakt Bayern het af, Andy? Ja, want uh, als ik heel eerlijk ben, hier heel erg veel van verwacht van deze wedstrijd. Maar Bayern is zoveel sterker dan uh, Juventus. En daarom is het uh, nog een wonder dat het maar 1-0 staat. Maar nogmaals, ja... Het kan haast niet anders dan dat het 2-0 gaat worden. Maar blijf voetbal. 1-0. Bayern leidt tegen Juventus. En in het laatste uur van Langs de Lijn gaat het ook over de boekpresentatie van het boek Op de Troon over Marianne Vos. En we blikken vooruit op een van de andere kwartfinales in de Champions League. Morgen dan staat op het programma Real Madrid Galatasaray. Bayern München, Juventus. Ja, het was wachten hè, op het doelpunt en Robben staat uh, in principe aan de basis van het doelpunt, want uh, zijn paas is goed terug. De uh, Bal wordt ingespeeld dan op Müller, uh, eerst op Mankjovic. en die uh, speelt hem op uh, Muller. speelt hem op uh, Müller en Müller scoort 2-0 voor Bayern. Thomas Müller dus de doelpuntenmaker en uh, doet dat goed. Heeft een vijfde doelpunt binnen in de Champions League. Geen buitenspel, daar is geen sprake van. Er werd wel voor geappelleerd. Maar goed werk dus van Bayern München. En ze doen zichzelf niet tekort in deze wedstrijd. Want het is dus 2-0 geworden. Uh, dat zou betekenen dat Juventus gaat verliezen. En dat is al een hele tijd niet gebeurd in Europees, uh, uh, in Europees gebied. Want uh, 18 wedstrijden op rij niet verloren in Europa. 8 van de Champions League op rij niet verloren. Maar 2-0 achter in München. En München heeft uh, al heel wat wedstrijden thuis uh, niet uh, verloren. Want van de 84 thuiswedstrijden in de Champions League heeft Bayern maar 10 ooit verloren. Overigens 4 daarvan waren tegen Italiaanse teams. Goed. Uh, Juventus weet waar het staat, staat 2-0 achter namelijk. Pirlo heeft een vrije trap halverwege de helft van Bayern. En nu zal er iets moeten gaan gebeuren. Want anders wordt het een uh, zeer moeilijke zaak in uh, Turijn volgende week. Uh, en dan uh, zal Bayern uh, het uh, wel af kunnen maken. Goed, balbezit voor Juve. Juve staat achter door het doelpunt van Müller in de tweede helft. En ook al door een doelpunt in de eerste helft. Na 23 seconden van Alaba met 2-0 tegen Bayern München. Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Dat is dan tegen Messi. Of beter gezegd was dan tegen Messi. Bas, uh, Messi drukte zijn stempel in die ene helft. En dan. Nee, nog niet. Die hebben we in de eerste helft wel een paar keer gezien. Toen was hij gevaarlijk en dreigend. Maar in de tweede helft zijn meer acties mislukt dan gelukt. En die twee, drie keer dat hij aangespeeld werd in het strafstoelgebied van Barcelona... had hij eigenlijk telkens net te veel tijd nodig. En zo'n gevaarlijk, moment is het nog eigenlijk geweest dat uh, die vrije schop... na 18 minuten, toen, die, uh, ja, toen keek eigenlijk iedereen naar Beckham... en toen schoot hij zelf de bal in de verre hoek, maar over de grond en in de handen van de keeper... Misschien komt het nog, dat weet je bij spelers zoals uh, Ibrahimovic nooit. Aan de andere kant heeft een aanvaller Alexis Sanchez twee keer de... ...ja, je mag ook niet zeggen hoofdrol voor zijn opgeëist... ...maar toch in ieder geval een flinke bijrol door twee kansen te krijgen. Als hij ze benut, dan is het een hoofdrol. Maar de eerste keer heeft hij eigenlijk geen controle over de bal... ...en duurt het allemaal net te lang en twee minuten later kan hij schieten. Maar bij de tweede paal komt hij niet verder dan een schampschot. Kortom, staat Messi daar twee keer, zeg je gevoel, dan is het twee keer raak. En nu is het dus nog altijd 0-1 bij Parijs saint Barcelona. Terwijl de Spanjaarden wel weer proberen te combineren via Fabregas en Alexis Sanchez. Die nu toch een behoorlijke tik krijgt van Beckham. En nou zat ik me net af te vragen, wat vind ik eigenlijk van Beckham? En ben ik tot de conclusie gekomen, er gaat geel komen ook voor Beckham. Dat is de vierde gele kaart in deze wedstrijd, eerlijk verdeeld. Bij Beckham blijkt toch maar weer dat je, als je de bal hebt, is het een zeer nuttige voetballer. Want hij kan ongelooflijk goed voetballen, heeft een schitterende trap. Is natuurlijk bij hoekschoppen en vrije schoppen een van de beste spelers ter wereld. Misschien is het dat nu nog steeds wel, hoewel dat moeilijk in te schatten is. Hij is 37, een tijdje in Amerika, wat voor ons toch uit beeld geweest is. Maar als je de bal niet hebt en hij moet, nou ja, laten we zeggen ook eens een tackle en ook eens een duwtje en dan heb je er echt veel minder aan. Dan zie ik toch liever anderen op zijn positie spelen. Maar ja, 1-0 achter, 68ste minuut, dan hoop je maar dat hij met een splijtende paas straks toch nog... Beslissend zou kunnen zijn dus dat hij hem laat staan. Ancelotti is te begrijpen, maar je hebt er in deze fase eigenlijk helemaal geen klap aan. Ja. Barcelona vrij schop, Daniel Alves en Xavi achter de bal. Het is ver hoor, 25, 30 meter misschien wel. Maar ik heb toch de indruk dat ze het misschien wel eens in één keer willen doen. Daniel Alves neemt een aanloop, die rost die bal langs de muur. En rost hem ook langs het doel, maar het is hooguit een half meter. Sirigu is nog wel behoorlijk geschrokken, ook de keeper die duikt naar de hoek. Maar ziet tot zijn opluchting dat die bal, nou het zal zijn geweest, half meter naast gaat. Maar het is dus wel de derde keer dat Barcelona in de tweede helft gevaarlijk is. toch in ieder geval dreigend. En de eerlijkheid is dat uh, Paris Saint-Germain dat in de tweede helft eigenlijk nog niet is geweest. Eén ding dat we nog moeten vermelden. Matuidi, een van de middenvelders, heeft een gele kaart gekregen. En dat betekent dat hij automatisch geschorst is voor de return volgende week in Barcelona. Dat kan er dan ook nog wel bij. Het zit uh, Paris uh, gaandeweg deze wedstrijd minder en minder mee. Barcelona voor Bayern München tegen uh, Juventus. Ja, Juventus moet nu en die maar kunnen ze ook. Een dubbele wissel uh, toepassen. Maar ja, als je dan twee aanvallers eruit haalt. Met Quagliarella en uh, Matri. Die inderdaad allebei geen bal hebben gekregen. Maar dat komt omdat uh, de heren... Uh, uh Overigens krijgt Vidal een gele kaart, waardoor hij de volgende wedstrijd mist. Dat is uh, toch wel lastig. Hij heeft al de hele avond gesolliciteerd. Maar nu heeft Klettenburg gezegd, nu is het mooi geweest. Uh, Qualiarella eruit, Matri eruit, dubbele wissel, Fusinic en Jovinko zijn uh, de vervangers. Ook uh, aanvallende spelers. Maar vooralsnog is het nog steeds alleen maar Bayern München. Want nu een vrije trap vanaf de linkerkant. Bayern uh, met uh, Arjen Robben en uh, de bal wordt door Schweinsteiger ingespeeld gaat via van buiten uh, voor de voeten komen van de speler van uh, Juventus. Maar Juventus komt er gewoon niet uit. Ook nu weer meteen vastzetten. En meteen heeft Schweinsteiger de bal. Schweinsteiger balletje heel kort op uh, Ribéry. Ribéry raakt de bal dan kwijt. Uh, is het bijna weer gevaarlijk omdat Schweinsteiger door, uh, uh, verdedigt, zeg maar. maar nu dan eindelijk uh, ruiten voor Fusinic. Fusinic uh, wordt meteen van de bal verlopen door uh, uh, Ribéry. Dat doet hij toch wel knap hoor. Die uh, Fransman, Gustavo. De de bal meteen naar voren geven richting Mansukic. Mansukic probeert hem klaar te leggen. Doet het ook voor Robben. Die zegt laat hem maar mee over. Die gaat het eens proberen met Peluso tegenover zich. Speelt de bal dan terug op Laam. Laam trekt weer naar rechts. Vindt daar natuurlijk Arjen Robben. Robben met uh, Laam en weer terug naar Robben en weer terug naar Laam. Ojojoj, dat uh, Juve wordt helemaal gek gespeeld hoor. En nu is de bal de diepte in te moeilijk voor Arjen Robben. Wordt de bal opgepikt door Gianluigi Buffon. En kan uh, Bayern weer gaan proberen in balbezit te komen. Dat zal waarschijnlijk snel zijn. Wat heet snel nu al? Als uh, Schweinsteiger de bal heel even heeft, maar dan heeft Juventus de bal gekregen... Via Marquisio. Marquisio speelt de bal op Fustinic. Eindelijk is wat actie van Juventus. En zelfs gevaarlijk. Daar is een schot van Vidal. Op de vuisten van Neuer. En dan gaat de aanval verder. Wordt de bal nu wel weggewerkt uit de verdediging. Onder andere door Thomas Müller. Maar weer balbezit voor Juventus. Vidal. Vidal schiet nog een keer. En weer is het Neuer. Die moet optreden. Doet dat goed. Vangt de bal. En gooit hem meteen mee aan Arjen Robben. Even kijken of Arjen Robben nog een leuke rush in huis heeft. Met Kielinite. Tegenoverzicht speelt de bal breed op Müller. Müller verstikt zich in de bal en dan is deze aanval voorbij. Bayern Leidt met 2-0 tegen Juventus. is langs de met Henry Schut. I'm wrong. I'm you to your face. Een beetje de Phil Collins van deze eeuw. Hij was eerst de drummer van Razor Light. En nu zingt hij ook Andy Burrows met Because I Know That I Can. laatste kwartier gaan we in van de wedstrijden van vanavond. Paris Saint-Germain, Barcelona. Bas. Twee keer gewisseld bij de Fransen. Die uh, wat extra gas geven in de hoop dat dat uh, in ieder geval nog in de buurt van het Barcelona doel gaat brengen. Daar waar Max wel zo even was. Na een aardige actie, een slap schot in de korte hoek. Daar valt des geen moeite mee. Tussendoor hebben we wat mogelijkheden voor Barcelona gezien. Hoewel dat ook allemaal... Zeg maar ...schoten en vrije schoppen zijn geweest. Zo even was hij nog het gevaarlijkste eigenlijk, twee minuten terug. Toen Chavi schoot, de bal van richting werd veranderd. De keeper helemaal in de verkeerde hoek lag, maar de bal tot zijn opluchting net op het dag van de doelstuiter. De Mascherano heeft geel gekregen. Zo even na een overtreding op Verratti, Italiaan invaller. De andere die erin gekomen is Menes. Dat is een Fransman die zijn gekomen voor Lavetti en Beckham. Die dus toch naar de kant gegaan is. En die Verratti kennen we in Nederland nog, want hij was de man... Die bij Nederland-Italië in februari in de laatste minuten de gelijkmaker in de arena binnen prikte. Dus die weten in ieder geval hoe het is om te scoren. En hij versiert dus een vrij schop. Die bal ligt een meter buiten het strafschopgebied. En dat betekent dat de Fransen maar weer eens kunnen kijken of ze die luchtmacht nu een keer kunnen uitspelen. Want dat zou ze wel helpen. Omdat ze weten dat als Barcelona al ergens te kloppen is, dan zou het toch echt daar moeten zijn. De hele ploeg van Barcelona staat nu zo ongeveer in het eigen strafschopgebied. te wachten de, op de vrije schop die vanaf de linkerkant indraaiend gaat komen. De keeper blijft staan. Dat doet hij verstandig aan. Want er wordt wel gekopt in de doelmond. Maar over. En dan vraag ik mezelf af of het Lucas is geweest die heeft gekopt. Of dat die bal het laatst nog door een van Barcelona wordt geraakt. Nee, het is toch Lucas die de bal dan uh, eigenhandig overkopt. Eigenlijk, nou, nou, nou. Ik kijk nu nog naar de raad. Ik denk dat die bal toch via de schouders stuitert van een van de Barcelona spelers. Dat is inderdaad het geval. En dat levert de Fransen dan zelfs nog een hoekschop op. En dus kan de dreiging daar blijven. Thiago Silva staat er nog altijd. Alex staat er nog altijd. Dat lijken met Ibrahimovic de gevaarlijkste koppers. Bal met de eerste paal wordt doorgekopt. Half weggekopt. Dan gebeurt er op de rand van het strafgebied eigenlijk de rest. Dan komt die bal opnieuw terug. Geen buitenspel. Omdat er van Barcelona eentje geblesseerd achtergebleven is. Dan wordt er nog geschoten ook. Ik denk door Slatan. En komt die bal vervolgens tegen de knie aan van Valdes. Die daarmee het probleem wel oplost. En dan is iedereen boos op de scheidsrechter dat hij niet gefloot is. Omdat men uiteraard bij de Spanjaarden vindt dat er bij de eerste paal een overtreding was gemaakt op een van de Spaanse spelers. Jordi Alba ligt daar denk ik. En er ligt er nu nog één bij. Maar daar heeft de scheidsrechter geen overtreding gezien. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ze allebei proberen om Thiago Silva van het koppen af te houden. Ja, dat is wel gelukt, maar ik denk dat ze tegen elkaar oplopen. Vervolgens wordt die bal dus opnieuw ingebracht. Staat Ibrahimovic voor je gevoel buitenspel, maar omdat die twee daar nog liggen is daar geen sprake van. En schiet die de bal tegen het lichaam op van Victor Valdes. En is een verzorging nodig en die komt ook voor de twee van Barcelona. Met nog 13 minuten te gaan in Parijs. Uh, ligt het even stil, 0-1. En ik kan me zo voorstellen in München dat Bayern denkt, en die laat het maar afmaken ook nu. Ja, maar ik moet wel zeggen, het is meer een wedstrijd geworden. Omdat uh, de schroom een beetje uh, van uh, Juventus afgegooid is. En ze wat meer in de aanval gaan. Nu Pogba, een nieuwe speler. Paul Pogba, een uh, jonge Fransman die gekomen is voor uh, Peluso. En die twee andere nieuwelingen, die hebben het ook uh, tot nu toe goed gedaan. Jovinko en uh, Fusjenic. En daar gaat de gele kaart komen. Vanwege de Schwalbe. Maar volgens mij is dat Liechtensteiner. Ja, inderdaad. De Zwitser, Liechtensteiner International. Maakt de Schwalbe en uh, daar is Mark Klettenburg niet van gediend. Geeft de uh, Zwitser een gele kaart. En uh, ja, dat was uh, helemaal niet nodig. Het was geen overtreding, maar het was ook geen echte Schwalbe. Hij loopt tegen zijn tegenstander Dante op en uh, uh, gaat dan liggen. Daar hoef je helemaal niets mee te doen. Uh, maar goed, Klettenburg is uh, wat dat betreft kinderachtig 2-0. Bayern leidt nog altijd tegen Juventus. Dat uh, wat meer op de helft van Bayern uh, te vinden is, zo af en toe met uh, Jovinko en met de uh, Fusinic die het aardig doen. En nu gaat de bal over de zijlijn. En begint Bayern een beetje, ja, een beetje uh, uh, moeizaam te voetballen. Ik kijk even naar Liefsteiner. Inderdaad, uh, in beeld kreeg ik te zien dat hij de volgende wedstrijd mist. Want hij stond inderdaad op scherp. Net als uh, Vidal mist hij dus de volgende wedstrijd tegen Bayern München. En Bayern München wil thuis nog wel iets goed maken. hoor, Want uh, uh, tegen Arsenal in de vorige ronde werd het 3-1 gewonnen uit in Londen. Maar thuis met 2-0 verloren. En dat uh, beviel uh, Joep Heikens absoluut niet. En dus moest het vandaag tegen Juventus maar meteen uh, goed gebeuren. En nou, dan volgens nog lukt dat met een Bas Sticheler. Ja, dat ben ik. En ik uh, kan vertellen dat het 1-1 uh, geworden is bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. In een fase waarin de Fransen de druk opvoerden... Met wat vrije schoppen en hoekschoppen. Precies daar door de lucht waar ze te kloppen zijn, de Spanjaarden. En als er weer zo'n lange bal binnenkomt is het denk ik Maxwell die op de paal kopt. Die bal stuit er terug van heel dichtbij voor de voeten van Zlatan Ibrahimovic. En dat nou net hij tegen zijn oude club waar hij met zoveel bombari wegging De bal uiteindelijk achter doelman Valdes kan trappen. Dat moet dan blijkbaar zo zijn. Maar het is raak. Hij staat overigens. Blijkt uit de herhaling. Buitenspel op het moment dat niet Maxwell maar Thiago Silva kopt. De bal terugstuitend van de palen. En hij in binnen trapt. Maar ja, dat is allemaal vergeefse moeite. Want als de schensrechter en de scheidsrechter dat niet constateren... en weigeren op hun fluitje te blazen, dan uh, gebeurt er niet veel. En mag slaat dan Ibrahimovic juichend richting de middenstip. En krijgt hij de gelijkmaker achter zijn naam. Heel uh, laat in de wedstrijd, met nog maar een minuut of 10 11 te gaan... komt de gelijkmaker dan toch... Op naam van Slatan uh, Ibrahimovic in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Barcelona. Een klein moment van druk. Even het uh, idee gegeven aan Barcelona. We weten precies waar het te halen valt door de lucht. En daar de druk ook echt opgevoerd. Slatan Ibrahimovic. Andy. Ja, balbezit uh, ja, naar uh, München van Parijs. Het is uh, echt een hele kleine stap. Uh, zit voor Chiellini. Chiellini komt in het met Robben. Goed verdedigd door Robben. Uitstekend zelfs. Dat kan niet. En dan is het Philip Blaam Die probeert de bal uit uh, uh, de gevarenzone te krijgen. Maar dat lukt niet. Uh, Integendeel. Want uh, Juventus heeft de bal weer overgenomen. Maar dan raakt Pierlo de bal kwijt. En wordt er een overtreding gegeven aan uh, Manzoukic. Die uh, weer de niet-kwaliteit. Kon geloven, dat doet hij wel vaker in deze wedstrijd, heeft Juve de bal. Via Chiellini is de bal gegaan naar, wie was dat, Marquisio. Marquisio naar... Pogba, Pogba, aardige voetballer is dat uh, daar op het middenveld. Maar dan moet hij niet zo lang wachten. Want dan wordt de bal wel heel makkelijk door Mandzukic uh, uh, van hem afgepikt. Is het Robben die de bal heeft gekregen. Speelt de bal even breed op Gustavo. Gustavo 2-0 de voorsprong voor Bayern München tegen Juventus. 2-0 is een uh, mooie uitgangspositie. Met name als je de nul houdt als uh, de Bayern nog altijd in balbezit is. Met Ribery. Die speelt de bal naar. Ah, nou, nou, nou. Er wordt ook wel af en toe ge gebikkeld. Ook hoor, door, de uh, door de Italianen. Het is nu Pierlo die een uh, overtreding maakt. Nergens voor nodig. Dat is gewoon eigenlijk natrappen. Want uh, Alaba probeert er uh, langs te komen. Is er, is er al langs. En krijgt dan een tik tegen de enkels. Dat is een uh, echte gemene overtreding. Van die 33-jarige. Overigens fantastische voetballer, hoor. Van Andrea Pierlo. Uh, de vrije trap staat er natuurlijk wel. En die ligt, uh, die bal, zeg maar op de punt van het strafschopgebied. Daar twee meter vandaan. En voor de keeper uitgezien rechts. Voor de kijkers links. En Sebastian Schweinsteiger neemt hem. Dan komt die bal richting die tweede paal. En met moeite Buffon met twee vuisten. Die de bal wegstompt. Uh, uh, en dan is het weer Schweinsteiger die de bal heeft opgevangen. Een moeilijke periode hebben we gehad van Bayern München. En daardoor werd het een wedstrijd. Maar Bayern lijkt het heft weer in handen te hebben genomen. Als Robben niet goed paast. Zo in de voeten van Pogba. en kan er uitverdedigd worden. Moet je wel uitkijken. En dat gaat uh, nogal uh, onorthodox door het midden uh, via uh, Bonucci. Maar het balbezit blijft voor de mannen uit Turijn. Bal naar voren. Weer Pierlo Pierlo de bal de diepte in. Kijken of er nog een aanval komt. Nee, want uh, Fusin Fusinic maakt een overtreding. Bayern uh, speelt goed. Staat voor met 2-0 tegen Juventus. Du du du du du Langs de rein altijd op 1 How ever it may I'm laid a bright pretty things what she wears what she wears what she wears Birds singing on my shoulder and harmony it seems how they sing how they sing how they sing Give me nights of solitude red my just a glass or two En we hoorden al het gejuich in Parijs. En doorheen nou ja, gejuich. Het publiek is enthousiast. Bast en niet voor niks. Nou, iedereen veerde op van de stoel. Omdat uh, Barcelona zich even leek te vergalopperen achterin. Nadat Ibrahimovic heel slim een bal doorkopt op invaller. Uh, Menes, Maar die wordt dan te elfde uren van de bal gezet door een van de laatste overgebleven Barcelona-verdedigers. Maar dat de ploeg uit Spanje het best lastig heeft in de slotfase in Parijs. Dat mag duidelijk zijn, terwijl nu Ibrahimovic nog een gele kaart krijgt. Vier minuten voor tijd bij een 1-1 stand. Die krijgt hij omdat hij in het verlengde van die aanval, die dus eigenlijk al voorbij was, zijn tegenstander nog een behoorlijke beuk geeft. Er uh, zijn toch drie, vier gele kaarten gevallen in, laten we zeggen, de slotfase van deze wedstrijd. Waarin het allemaal niet meer even vriendelijk is. En waarin uh, de slachtoffers dus nou ja, in ieder geval in het boekje van de scheidsrechter verdwijnen... zonder dat dat nou heel veel gevolg heeft. De enige die dus geschorst is volgende week, dat vertelde ik al eerder, was Matuidi. Die een beetje met de handen in het uh, gezicht van de tegenstander wapperde. Dat was Iniesta toen. Maar dat is een kaart van alweer lang geleden. Het is gek genoeg als je het zo allemaal beschouwt. Messi 0-1, Ibrahimovic 11 minuten voor tijd 1-1. Toch wel de wedstrijd waarvan je zegt, ja dat verwacht je... Als je vooraf inschakelt op Paris Saint-Germain Barcelona in deze kwartfinale. Dat Barcelona 65% balbezit heeft. Dat is eerlijk gezegd ook niet heel gek. Dat het niet meer is dan dat ook niet. Omdat in grote fase van de wedstrijd, ook zeker nu, Paris Saint-Germain wel wil meevoetballen. Sterker nog, de Fransen komen. Jalais rechterkant van het veld, zoekt contact met Lucas die de bal krijgt. Bij de zeg maar, cornervlag aan de rechterkant uitkomt. Er staan er van de Spanjaarden drie omheen. Hij schiet de bal nogal dom. ...tegen Iniesta aan. Die wilde dan pingelend vandoor. Dat lukt merkwaardig genoeg ook nog tussen drie, vier tegenstanders door. Dan wordt er gepaast en gegokt op de snelheid van Theo, de invaller. Die kan wel bij de bal komen, maar moet even een paar stappen inhouden. Dat haalt de vaart wat uit de tegenstoot. Die loopt wel door via de andere kant, waar Xavi op 20 meter van het doel nu de bal heeft. En weer terugschuift naar Theo... Deo kijkt en zoekt en heeft gezien dat Daniel Alves er weer bij is aan de rechterkant van het veld. Die neemt de bal op het punt van het strafschopgebied aan. Iniesta verlengt er dan het strafschopgebied in. Dan komt hij voor de voeten van ja, iemand die ze volgens mij wel heel makkelijk laat vallen. Hij geeft een strafschop. De scheidsrechter Stark. Dit leek mij toch een buiteling. Maar Wolfgang Stark ziet er een overtreding in. Dat zal toch niet? Ja. Want hij geeft de doelman nu een gele kaart. En de man van wie ik eh, toch een buiteling vermoedde. Dat, uh, dat wordt de held van de avond. Dat moet dan Alexis Sanchez geweest zijn. Waarbij het uit de herhaling eerlijk gezegd ook nog niet heel goed te zien is of hij zich nou laat vallen of dat de keeper wat doet. ja, ja, ja, ja, ja. ja. De keeper grijpt hem toch echt wel even bij de enkel. Dat doet de keeper overigens niet slim. Want op dat moment is de bal eigenlijk al weg. Bij de volgende herhaling ga ik toch weer twijfelen. Want volgens mij houdt hij zijn hand nog wel redelijk stil. Feit is dat Alexis Sanchez heel graag naar de grond wil. Dat de keeper een risico neemt door veel te wild naar de bal te glijden. En bovendien zijn handen te bewegen naar de enkels van zijn tegenstander. Dat is ongelooflijk dom. En als Alexis Sanchez daar dan lucht van krijgt, laat hij zich als een brok naar de grond vallen. En zegt Wolfgang, sterk een strafschop. Ik vind hem heel makkelijk en heel goedkoop gegeven. Maar de keeper geeft een aanleiding en dat is dom. Xavi heeft de bal klaargelegd en Xavi scoort. En dat uh, maakt niet alleen aan deze wedstrijd normaal gesproken een einde één minuut voor tijd. Maar zou ook de return wel eens kunnen uh, degraderen tot een formaliteit. Want uitwinnen, dat is toch meestal wel voldoende om de volgende ronde te bereiken. Zeker als je Barcelona... Heet. Zo komt er aan deze wedstrijd een merkwaardig raar einde. Juist in de fase waarin de ploeg uit Frankrijk wat duwde en Barcelona echt terug moest. En echt even leek te wankelen. Nu aan de andere kant een strafschop. Xavi raak. Het is 1-2. En dus is nu ineens de vraag, wordt het volgende week woensdag als de returns zijn dan nog ergens spannend? Misschien dan bij Juventus Bayern München, maar dan moet Juve nog wel even iets doen, Andy. Ja, want het, eh, vooralsnog is het maar van heel korte duur geweest eh, het aanzetten van Juventus Bayern. Leidt met 2-0 doelpunten voor rust al na 23 seconden van Alaba. En rust in de 63ste minuut, 18 minuten rust, dus door Thomas Müller. Balbezit voor Schweinsteiger, ook hier in de... Uh, slotfase van de wedstrijd. Iets later, de tweede helft begonnen dan bij Bas. En Ribery heeft de bal. Die had al lang van het veld af moeten zijn. Want die maakte een, een, een smerige overtreding. Uh, noppen in uh, het been zetten van Vidal. Robben heeft de bal. En die geeft een goed balletje binnen door. Zo. En daar uh, was het nog aardig gevaarlijk. Met uh, Schweinsteiger die doorgelopen was. Maar Buffon komt goed uit zijn doel. Maar Ribery zette zijn noppen in, het, uh, in de enkel. Uh, van zijn tegenstander Vidal. En had daarvoor de rode kaart moeten krijgen van uh, scheidsrechter de Klettenburg. Die niets heeft gezien, want anders had hij uh, wel in ieder geval een kaart gegeven. Maar goed, uh, balbezit dus voor Bayern. Met uh, aan de linkerkant Alaba die de bal op Ribéry speelt. Ribéry met uh, tegenover zich Lies uh, Liebsteiner die dus de volgende week de wedstrijd moet missen. En dat uh, geldt ook voor Arturo Vidal. En dan gaat de bal over de uh, zijlijn mag er gegooid gaan worden door uh, Ribery. Want die heeft de bal in handen. Gaan we naar de slotseconde van deze wedstrijd. Een minuutje of drie zal erbij komen. Maar één wissel. Opvallend. Een noodgedwongen wissel bij Bayern München. Uh, Robert die gekomen is. Müller schiet de bal nog tegen de keeper aan. En dan over. En langs het doel. En is het uh, Müller die heel dichtbij de 3-0 was in de slotfase van uh, deze wedstrijd. Thomas Müller toch al een keer succesvol met zijn vijfde doelpunt dit seizoen in de Champions League. Mooie actie weer van uh, Bayern. Bayern dat over het geheel genomen. Verreweg de betere ploeg was, want Bayern was uitstekend. Met name in het vastzetten van Juventus dat absoluut niet tot het spel kon komen. De bal was onderweg aangeraakt. We gaan nog een wissel krijgen. Mario Gomez gaat komen in het team van Bayern München. En Mantzukic gaat naar de kant. De aanvaller, de spits van Bayern München, die dus naar de kant gaat in de slotfase. En Bayern leidt dus nog altijd met 2-0. Het is blessuretijd ook bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Hoe lang nog Bas? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij nog een minuutje. Uh, we zitten in de 92 e minuut. Die zijn nu voorbij. Barcelona staat met 2-1 voor in Parijs. Door die uh, ja, strafschop. Terwijl nu Thiago Silva heel veel risico neemt in zijn eigen strafschopgebied. Maar uiteindelijk twee spelers van de tegenstander uitkapt. Dat loopt goed af. Dus de vanavond is dus de keeper. Salvatore Sirigu de Italiaan. Die veel te veel risico neemt bij het uitkomen in de ogen van de scheidsrechter. Zijn tegenstander raakt. Dat... Doet die? Denk ik ook wel. Die laat zich, vind ik, wel heel makkelijk vallen. Maar het is ongelooflijk dom van de keeper die iets doet wat volkomen onnodig is op dat moment. Omdat de bal al zo ver van de voeten van Alexis Sanchez was afgesprongen. dat er eigenlijk al geen gevaar meer was. En ja, als je dan zo naar de bal gaat en je raakt hem even. dan kun je erop wachten dat er een scheidsrechter is die hem op de stip kan leggen. En dat zeg ik bewust zo voorzichtig. Omdat ik ook vermoed dat er scheidsrechters zouden zijn die denken: nou vooruit, geven niet. Maar Wolfgang Stark doet het wel dom van de keeper. Syriko is echt een stabiel. Daarmee is deze wedstrijd verspeeld. Daarmee is normaal gesproken de hele kwartfinale verspeeld. Want Barcelona dat thuis en twee in voorsprong uit een uitwedstrijd gaat weggeven. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Je weet nooit hoe Koen Haasvak maar kan me er weinig bij voorstellen. En nu is het een kwestie van uitspelen geblazen. Ibrahimovic dacht zo even nog tegelijk maken in de touwen te schieten. Maar stond buitenspel. Had de bal wel langs Victor Valdes gekregen. Terwijl Sirigoen nog eens een keer een bal naar voren trappen. die komt niet verder dan zijn eigen, halverwege zijn eigen helft. Dan komt tot overmaat van ramp Thiago Silva de bal nog de verkeerde kant op. Dan moet Max wel dat herstellen. Dat doet hij goed. Komt de bal opnieuw voor de voeten van Thiago Silva. En open tien naar Jalet aan de rechterkant van het veld. Nou ja, daar komt de bal niet eens. Er is nog een nodig. Alex. een en uh, terwijl de klok na 93,5 minuut gaat. en we denk ik in de laatste minuut van deze wedstrijd zitten. komt er nog één keer een paas naar de rechterkant. Jalais, rechtsback is er zo de rechtsbuiten geworden nu. trapt de bal het strafgebied in. Ibrahimovic legt terug. Er wordt er vanaf afstand geschoten door Matuidi. Die gaat erin! Hij gaat erin omdat hij denk ik van afstand wordt. Uh, van richting wordt veranderd. en daardoor Valtes op het verkeerde been staat. Maar blazen Matuidi in de extra tijd. waar eigenlijk niemand meer rekening had gehouden met de mogelijkheid om een gelijkmaker. valt hij dan toch. En dan ook nog juist van de man die een gele kaart kreeg... waardoor hij er over een week in Barcelona niet bij is. Geeft dan totaal onverwacht de avond, de wedstrijd en de confrontatie... een wat ander aanzien. En dat toch in ieder geval voor de Fransen. Wat draaglijker aanzien naar de voorzet van Jalet... Is de bal teruggekomen op de rand van het strafgebied. Dan kan je hooguit zeggen. Wat mag hij vrij uithalen Martuidi. Want er staat werkelijk niemand in de buurt van Barcelona. En die bal wordt inderdaad onderweg van richting veranderd. Daardoor staat Fico Valdes op het verkeerde been. Die probeert nog met zijn rechterhand de bal. Die zeg maar daar een half meter van zijn lichaam vandaan komt te keren. Maar hij is op dat moment al op weg naar de andere hoek. Dan ben je als keeper per definitie gezien. En het vingertje dat hij er nog tegenaan krijgt. Rent de bal wel wat af. Maar verandert hij niet genoeg van richting om hem uit te doel te en zo krijgt uh, Paris Saint-Germain heel laat nog een uh, gelijkmaker in de wedstrijd tegen Barcelona. Er worden 2-2 blazen. Matuidi geeft een en ander een draaglijker aanzien zoals gezegd. En wie weet wat er dan allemaal nog mogelijk is. Het is meteen afgelopen ook trouwens. 2-2. Schrijf maar op. En zo hebben we daar nog een wedstrijd volgende week woensdag. De slotseconde dan in München. Andy. Die zijn voorbij, want op dit moment fluit scheidt dat de Klettenburg voor het einde. 2-0 de overwinning voor Bayern München. Een goede uitgangspositie ook voor Bayern. En zo komt er na 18 wedstrijden op rij niet te hebben verloren in Europa. Aan die mooie reeks, reeks voor Juventus een einde. Want na ook 8 Champions League wedstrijden op rij niet te hebben verloren. Is het Bayern München dat door doelpunten van Alaba in de eerste helft en Müller in de tweede helft met 2-0 wint. En zo hebben we dus vanavond Paris Saint-Germain, FC Barcelona 2-2... en Bayern München Juventus 2-0. Morgen zijn Real Madrid-Calatasaray. We gaan daar zo over praten. En Malaga tegen Borussia Dortmund. Maar eerst Simon Webb.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 Trouble's a sight But all your wins are sorrows Hang a out to try Throw it away, Don't gotta it go away. throw it away Don't All the colorful days, away. my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm. Yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love Feel the weight is off my shoulders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 Coming around again van Simon Webb. Laatste nieuws. Cercle Brugge heeft zojuist bekendgemaakt... dat Fouke Boy per direct is ontslagen. Fouke Boy had die Belgische club sinds november van het vorig jaar pas onder zijn hoede. Cercle verkeerde toen al in degradatienood... en dat wist Boy niet meer te veranderen. Wel bereikte hij met zijn ploeg nog de finale van de Belgische beker... maar blijkbaar was dat niet genoeg. Hij is eruit gegooid en we proberen hem nog aan de lijn te krijgen... Binnen nu en 15 minuten. We hoorden het bij Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Daar viel Lionel Messi in de rust geblesseerd uit. Hij maakte vlak daarvoor nog de 1-0. Hij liep een hamstringblessure op. De medische staf van Barcelona gaat de rechterhemstring van Messi morgen uitgebreid onderzoeken. En pas dan kan de ernst van de kwetsuur worden vastgesteld. Dan over de wedstrijden van morgen. De andere twee kwartfinales van de Champions League worden dan gespeeld. Beide in het land van de hofleverancier van de kwartfinale. Spanje, dat met drie ploegen nog in actie is. Debutant Malaga ontvangt Borussia Dortmund uit Duitsland. En Real Madrid, de nummer twee op dit moment in Spanje... speelt tegen de koploper van Turkije, Galatasaray. En die wedstrijd wordt morgen bezocht en becommentarieerd... voor de televisie door Jan Rolfs. Jan, goedenavond. De wedstrijd staat voor ons natuurlijk in het teken van de terugkeer van Wesley Sneijder. Ja, uh, ik bij Precies. Ja. Uh, hij speelde daar tussen 2007 en 2009. Heb jij daar in Spanje uh -huh. al enig idee gekregen um, hoe ze hem op het oude nest gaan ontvangen? Nou, ik denk wel positief hoor. Hij is hier natuurlijk ook kampioen geworden in het jaar dat hij hier speelde. Twee jaar eigenlijk. Ik denk wel positief. Hij is hier ook op de persconferentie verschenen. En uh, het is natuurlijk een mooie wedstrijd voor Sneijder, omdat hij natuurlijk ook Mourinho goed kent. En Mourinho kent Drogba weer goed de spits van Galatasaray. Uh, dus ja, er zit gewoon heel veel moois in deze wedstrijd morgen. Ja, en dat hij Mourinho goed kent... dan zou dat nog positief kunnen uitpakken voor Galatasaray. Hij vierde zijn grootste succes hè, met Mourinho. Uh, mm -hmm. Ze wonen ja, samen in Milan. Ja, Precies, ja. ja. ze wonen samen met, uh, ja. bij Inter de Champions League. Uh, kunnen ja. zij zo goed overweg... dat Snyder zoveel weet van Mourinho en dus van Real... Nou, dat de Galatasaray daar wat aan heeft? bij Galatasaray weet natuurlijk alles van Real. Ik bedoel, de, de coach Terim... Ervaren coach, kent ook Mourinho goed natuurlijk. Ja, ze hebben eigenlijk geen, geen geheimen voor elkaar. En uh, ja, Snijder weet je, hij is heel diplomatiek geweest bij de persconferentie. Hij heeft gezegd van, nou, we gaan hier gewoon goed spelen met Galatasaray. We willen hier gewoon voor de, voor de winst gaan. Dus uh, ja, al met al, belooft het denk ik gewoon een hele mooie wedstrijd te worden morgen. Ja, en Tarim is een geslepen coach hè, bij Galatasaray. Die oh. kent Mourinho dus goed. En... Um, hij heeft eigenlijk het systeem bij zijn een beetje veranderd. Hij speelt nu met Snijder achter de twee spitsen. Borak Yumas en Drogba. En dat pakt gewoon heel goed uit. Eigenlijk is hij daarmee begonnen. Na de winst tegen Schalk in 3-2. Nou hoor ik sommige luisteraars denken jullie hebben het over Snijder en morgen spelen. Mm -hmm. Maar die is nog niet zo heel mm -hmm. lang geleden. Ik geloof anderhalve week geleden uitgevallen ja, bij de Nederlands ofte. Kan hij wel de hele wedstrijd spelen? Nou, hij heeft in de competitie afgelopen weekend niet de hele wedstrijd gespeeld. En is hij, uh, vervangen door Jera, de, de verdediger. En hij is natuurlijk nog een beetje aan het terugkomen, Henry. Want hij heeft bij Inter natuurlijk niet al te veel gespeeld. Maar ik moet zeggen, hij raakt wel behoorlijk in vorm weer. Hoor. Hij speelde, ik heb een paar beelden gezien van die wedstrijd tegen Istanbul BB. En Kalatasaray won met, uh, met 2-0. Twee keer Burak-Hilmas. En Sneijder speelt dan achter de twee spitsen. Achter Hilmas en Drogba. En dat is een nieuw systeem. Ik heb ook de wedstrijd in Istanbul gezien tegen, tegen Schalke En ja, toen vond ik Kalaten vrij enorm tegenvallen. En toen speelde ze eigenlijk nog met drie aanvallers. Met Sneijder aan de zijkant en die verzoopt daar helemaal. En eigenlijk heeft hij dus het hele systeem veranderd. Een beetje de ploeg na Sneijder gebouwd. En dat wil hij graag. En, en nu loopt het. Ze hebben een competitie gewonnen. Ze staan voor te, op, op, op Veenabadje. Uh, in de competitie, Veenabadje staat tweede. Dus het begint te lopen. En ze staan vier punten voor de Veenabadje, overigens. Dus het begint te lopen in het nieuwe tactische systeem. Wat de, wat de coaches heeft bedacht. Je hebt de naam al een paar keer genoemd. Burak Yilmaz, is dat de man om ja. op te letten morgen? Grootheid, hè? Grootheid. Acht doelpunten gemaakt in de Champions League. Net zoveel als Ronaldo. Want we hebben het over Calatasaray, maar Ronaldo bij Real heeft er ook acht gemaakt dit seizoen. Ja, Real um, speelde een matige wedstrijd afgelopen weekend tegen Saragossa. 1-1. Doelpunt Ronaldo. Aantal spelers gespaard. Di Maria, Xabi Alonso, Euziel, Quintrao. Uh, ...Farane uh, uh, geblesseerd aan de rug. Onzeker of hij morgen kan spelen. Hetzelfde geldt voor Quantrouw. Maar die zullen dus... In die, ...die centrale verdedigers van Real... Uh, ...hij speelde van het weekend Mourinho... ...met Ramos en Pepe. Kijk, dat zijn natuurlijk ook grote namen. Die zullen dus... ...Hilmaz... Uh, ...dat is toch wel een gigant hoor, Hilmaz. Hij scoort zo'n beetje in elke wedstrijd... ...18 doelpunten gemaakt in de Turkse competitie. Gewoon een hele goede spits. Moeten zijn balletjes achter Ike Casillas leggen morgen... ...of is hij nog niet terug? terug. Dan krijgen Diego Lopez op doel. Casillas, dus gebaseerd aan zijn hand. Dus uh, uh, Lopez op doel. En uh, ja, verder de grote namen weer bij, uh, bij Real. Di Maria werd gespaard. Ze hebben Lonzo gespaard. Euzel werd gespaard. Maar ik denk dat ze allemaal gaan spelen. Dus Real vermoedelijk in de, in de sterkste opstelling. Op weg, Henry. Naar de tiende Champions League. Roop ik op 1-0. Ze staan op 9. En Mourinho wil natuurlijk dolgraag die, uh, die, die, die, die tiende titel gaan pakken. Ja, nou proef ik wel in jouw woorden over de Turkse ploeg... dat je die niet mm. zomaar moet onderschatten. Nee, absoluut niet. Want ze draaien gewoon de laatste tijd ontzettend goed. En mede door, door die tactische omzettingen... drog Baas een beetje zijn ritme gaan pakken. Uh, nou, je hebt natuurlijk Felipe Melo, de controleur op het middenveld... met Vilsik Inam, ook een hele goede voetballer. Dat, en dat middenveld moet de counter morgen van Real gaan, gaan, gaan opvangen. De bij Kalatasserij is het centrale verdedigingsduo Nankö en Semit Kaya. Dat zijn nog niet echt de meest ervaren spelers. Uh, verder hebben ze EVA op de flank en Riera, zeer ervaren verdedigers natuurlijk. Maar dat, dat, dat, dat verdedigingsblok dat komt zelfs in de Turkse competitie nog regelmatig onder druk te staan. En dat is een beetje de achilleshiel. Als die gewoon morgen boven hun niveau komen. En dat wil Terim heel graag. Terim heeft gezegd op de persconferentie. ik wil dat mijn ploeg in Bernabeu boven zichzelf uitstijgt. Dan kunnen we voor een verrassing gaan zorgen. En dan wie weet wacht de halve finale. Maar Real is Real. Dat is de koninklijke natuurlijk met zoveel goede namen. Dus ik, ik, ik, ik verwacht dat eigenlijk niet. Het zou leuk zijn voor Calatasarij en voor Sneijder... Maar ik verwacht het niet. Real Madrid, Calatasaray, aftrap morgen kwart voor negen. Hetzelfde geldt voor Malaga tegen Borussia Dortmund. Te volgen op Radio 1. En als u naar Jan Roels wilt luisteren, dan moet u op Nederland 3 zijn. Toch Jan? Oké, okay, ja. Yes, <laughs> inderdaad. Noches, Henry. Tot morgen. Yo. Als je een succesvol wielrenster bent op de weg, op de baan en ook in het veld. En tegenwoordig in het veld ook op de mountainbike. Als je wereldtitels en olympisch goud op zak hebt, dan verdien je een boek. En vandaag werd er in Den Bosch op de troon gepresenteerd. 240 pagina's over Marianne Vos. Nadrukkelijk geen biografie, maar wel een nadere kennismaking met de vrouw achter de sporter. Een reportage van Edwin Cornelissen. Op weg naar de finish in kerkraden. Dit is de Kouwberg. En wat doet ze daar? Wegrij. En ze is apentrots. Kijk ze hier eens lekker uit het dak gaan. We zijn bij uh, de Olympische wegwedstrijd in Londen. Het is een beetje vochtige Londen. En dat is goud. En dat blinkt. De vrouw die zo'n beetje alles wist te winnen wat je maar kan winnen op de fiets. De koningin van het wielrennen zou je kunnen zeggen. Heeft dus nu haar eigen boek. Dat heet Heel toepasselijk op de troon. Koninklijke Hoogheid, het is mij een grote eer en genoegen... u het allereerste exemplaar van mijn boek te mogen overhandigen. De titel Op de troon was al gekozen voor de troonwisseling, werd aangekondigd. Maar ik dank u moeder zeer te hebben meegedacht in de actualiteit van deze uitgave. Ja, die uh, erenlijst van Marianne Vos, die kennen we natuurlijk wel. Maar waar Rick Boltink op zoek naar is geweest, dat is het verhaal achter de sporter. Hè? En wat tref je dan aan? Het is toch eigenlijk wat ik al van tevoren verwacht. Het is een on ontzettend gepassioneerde sportster. De fiets staat centraal in haar leven. En uh, volgens mij zal dat ook altijd wel zo blijven. En eigenlijk gaat het boek niet alleen over Marianne, maar over de hele familie. Er wordt ons wel eens gevraagd of winnen gewoon wordt. Absoluut niet. Iedere keer als Marianne de handen in de lucht steekt... waar ook bezorgt ze ons een blijde verrassing... Erika Terpstra draagt vooruit het boek het voorwoord geschreven door vader en moeder Vos. We moesten alle losse eindjes aan elkaar knopen toen halverwege de jaren 80 ons aannemingsbedrijf tot onze grote spijt omviel. Fietsen was een prettige afleiding. Een sportieve manier om de malaise letterlijk weg te trappen. Eigenlijk... Uh... Om te, om te zeggen dat het goed uitkwam, natuurlijk niet Maar De wel... fiets werd wel echt een uitlaatclip. Ja, ja dat bedoel ik. Ze uh, ja, uh, kon me echt weer iets van, van je ja afzetten en uh, iets betekenen voor de kinderen. Ja. En uh, op die manier hebben uh, ja, ze een schitterend tijd beleefd eigenlijk. Marianne is wereldwijd een icoon geworden. Overal waar ze komt, wordt ze op handen gedragen. Ze is bekend en geliefd, omdat ze openstaat voor ieder. Marianne richt zich op fietsen en resultaten, maar vergeet haar omgeving niet. Om een beeld te krijgen van Marianne Vos uh, zijn er in het boek ook haar ouders aan het woord gelaten... en uh, jeugdvriendin Marlies. Want ja, hoe zou jij haar omschrijven, Marianne? Jij kent het natuurlijk van een andere kant. Ja, nou, wat wel heel erg opvalt is, uh, is inderdaad de Brabantse nuchterheid. Die komt altijd wel terug. Er uh, zijn er ook nog wel wat eigenschappen. zoals dus bijvoorbeeld ontzettend eigenwijs. Dat is nu vandaag nog niet heel erg aan de orde gekomen... Maar dat weet ze wel van zichzelf, ontzettend eigenwijs. En wat, wat in onze vriendschappen in ieder geval heel belangrijk is, is onze humor. Ja. En uh, dat soort dingen, de, die nuchterheid, die humor, dat houdt Marianne ook wel op zijn plaats. Daardoor kan ze ook heel veel dingen wel goed relativeren. Precies, want uh, van topsporters wordt vaak gezegd, uh, ja, die moeten egocentrisch zijn. Maar Marianne probeert dus desondanks wel tijd te maken voor vriendschappen. Ja, ja zeker. En dat lukt gelukkig erg goed. En als het even niet lukt, dan uh, zeg ik het al tegen. Haar. Ja. ja, dat heb ik, heb ik ook al wel eens aan de duidelijk gemaakt een paar jaar geleden. En dat heeft geholpen. Ja. Haar betrokkenheid en sociale karakter maken haar nog completer. Marianne is meer dan een succesvol renster. Hey Marianne, we horen veel succesverhalen, zoals dat hoort bij een carrière zoals die jouwe. Maar de keerzijde van de medaille komt ook wel aan bod, hè? Want je stelt je eigenlijk best openhartig op, bijvoorbeeld door te stellen dat je in de aanloop naar Londen op het randje van anorexia zat. Ja, nou in ieder geval uh, dat ik mijn lichaam flink aan het uitputten was. Je had nog steeds hetzelfde, maar je trainde veel harder eigenlijk, hè? Waardoor je lichaam het eigenlijk niet aankomt. Ja, ja, inderdaad. Ik was uh... Wel bewust iets meer op mijn voeding gaan letten om een wedstrijd als de Giro d'Italia te kunnen winnen. Dus veel bergop te kunnen rijden. Nou ja, dan is het handig als je niet te veel mee hoeft te nemen bergop. Maar uiteindelijk ben ik daar wel in doorgeslagen. En zelf nog veel meer gaan trainen waardoor de... Ja, waardoor de het verbruik nog veel hoger werd en je uiteindelijk niet meer uh, genoeg binnenkreeg om het uh, allemaal te kunnen herstellen. En uh, ja, dan houdt je lichaam ergens een keer trapt het op de rem. Gelukkig eigenlijk maar. Dat is toch apart als je bedenkt dat uh, ja, eigenlijk de vorige koningin van het wielrennen, Leontine van Morsel, een soort gelijk verhaal heeft meegemaakt. Ja, je zou denken dan trap je niet uh, ook in die val. En uh, ja, uh, ook uh, nuchtere Brabantse. Maar uh, dat is dan toch de topsporter in je die, die het uiterste wil... Uh, nou, tot het uiterste wil gaan en het hoogste haalbaar wil bereiken. En daarin gewoon echt alles opzij wil zetten en uh, geen steken wil laten vallen. En daardoor juist uh, soms te ver gaan. Dat is de keerzijde op een dag waarop het complimenten regent. Ze is een sportvrouw met wie in ieder zich kan identificeren. En Marianne Vos zich daadwerkelijk presenteert als de koningin van het wielrennen wel te verstaan. Helaas was Prins Willem-Alexander niet in de gelegenheid om hier vanmiddag aanwezig te zijn. Maar op 30 april zal ik bij zijn inauguratie... alsnog het boek overhandigen aan deze koning. Marianne Vos over het boek Op de Troon dat over haar is geschreven. Een dag nadat Sparta-Rotterdam de 125e verjaardag vierde... en dat was ook de dag waarop het verloor van FC Emmen... heeft de clubcoach Michel Vonk op actief gezet... Het verlies tegen Emmer was de tweede nederlaag op een rij. Vrijdag verloor Sparta nog van Goa Eagles En door die nederlaag raakte Sparta de koppositie in de eerste divisie kwijt. En kelderde zelfs naar de vierde plaats. De trainingen worden voorlopig geleid door Arjan van der Laan en Peter van de Berg. En van Arjan van der Laan gaan we naar Arjun Robben. Zijn verhaal van de wedstrijd Bayern München tegen Juventus. Die die voor het grootste deel meemaakte. Na 16 minuten viel hij in. Bayern won deze eerste confrontatie in de kwartfinale van de Champions League met 2-0. Philip Koken, praat met hem. Aijen 2-0. Is dit al met één been in de halve finale? Nou, we hebben de ervaring tegen Arsenal dat wij heel rustig moeten blijven. En het is nog lang, niet, nog lang niet over, maar we hebben natuurlijk een hele goede stap gezet. Helemaal omdat je de nul houdt en nou ja, je wint 2-0. Ja. Hadden jullie eigenlijk 3-0 of misschien wel 4-0 moeten winnen? Nou, je hebt wel de kansen gehad, je hebt de mogelijkheden gehad. Uh, ik denk alleen het belangrijkste is dat we niks weggegeven hebben. Daar ging het uiteindelijk om. We wilden echt uh, op de nul spelen. En uh, natuurlijk hebben we kwaliteit om goals te maken. En uh, we waren denk ik vandaag echt uh, de beste ploeg. En uh, ja, misschien een beetje meer geluk maak je nog één of twee goals. Maar goed. ook, ja, twee grote kansen meteen. Ja, gelijk in het begin. <laughs> ja, het was echt. Uh... Het ja, ik, ik, ik was heel raar natuurlijk. Je komt ineens uh, moeite vanuit de bank, uh, moeite erin, uh, koud. Uh, ik geloof, uh, de eerste 4-5 uh, minuten was alleen maar uh, aan de bal en acties naar voren. Uh, twee kansen en, uh, een beetje uh, net niet. Ja, nu lach je. Maar was je niet vreselijk ziek toen je op de bank moest beginnen?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 Nou ja, de situatie is nu veranderd. Ik heb vandaag weer gespeeld en daar moet je gewoon weer blij mee zijn. En zo is het dan allemaal in het voetbal. Mijn blessure voor de winterstop heeft mij ook min of meer mijn plekje gekost. En nu raakte helaas iemand anders geblesseerd en het ziet er niet heel goed uit. Dus dan ziet het er voor mij misschien weer wat beter uit. Dus zo gaat het helaas in het voetbal. Oké, okay, dankjewel. Hoeveel procent heb je op de finale? Hoeveel procent kans? Nou ja, laten we niet te ver vooruit lopen. Ik bedoel, we staan in de kwartfinale en we hebben nog een hele moeilijke uitwedstrijd te spelen. Dus laten we ons maar eerst daar maar op concentreren. Arjen Robben over de 2-0-overwinning van Bayern München. Stanley Menzo is tot het einde van dit seizoen coach van Jong Vitesse. Hij gaat die taak bij Vitesse combineren met die van assistenttrainer bij het eerste elftal. Menzo volgt bij Jong Vitesse Gerry Hamstra op... die zich als hoofd jeugdopleiding jeugdopleidingen de komende maanden volledig gaat richten... op het herinrichten van de voetbalacademie. En dan hoorden we zojuist dat Fouke Boy is ontslagen bij Cercle Brugge... dat in degradatienood verkeert in de bovenste Belgische divisie. We hadden hem graag nog aan de lijn gehad, maar dat lukt niet meer. Dus misschien dat we morgen zijn verhaal horen. Hij bereikte met zijn ploeg nog wel de finale van de Belgische beker. Maar sinds hij in dienst trad in november... kon hij het tij niet keren daarvan, de in degradatienood verkerende club. Nederlandse handballers... We hebben ook de derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2014 verloren. Oranje was niet opgewassen tegen Oekraïne. In Kiev werd het 28-24 voor Oekraïne. Eerder gingen de Nederlandse mannen al onderuit tegen Polen en Zweden. Oranje staat nu vierde en laatste in de pool. Alleen de nummers 1 en 2 en de beste nummer 3 plaatsen zich voor het EK van volgend jaar in Denemarken. Morgen zijn we terug met ook dan twee wedstrijden in de kwartfinale van de Champions League. En straks Mieke van der Wij met het oog.